PGZ en Mensis zeggen dat niet de huisartsen, maar de verzekeraars uiteindelijk het besluit nemen of een huisarts zich ergens mag vestigen. In Duitsland heeft een verdachte in de rechtbank een officier van justitie doodgeschoten. De schutter is een man van 54 die partij was in een zaak over fraude. In de rechtszaal van Dachau trok hij plotseling een wapen en schoot hij eerst op de rechter, die hij miste, en toen drie keer op de officier van justitie, die overleed later in het ziekenhuis. De schutter werd na zijn daad meteen overmeesterd door beveiligers. Een priester in Italië luidt voortaan uit protest elke werkdag om half zes de kerkklokken. Dat is het tijdstip dat de beurs in Milaan sluit. De geestelijke zegt daarmee te protesteren tegen het ongebreidelde kapitalisme. Hij vraagt zich af waarom de problemen met financiële markten gewone mensen zo hard raken. De beurshandelaren in Milaan zullen de kerkklokken van de boze priester overigens niet horen. Zijn kerk staat in het dorp Povillano meer dan 300 kilometer ten oosten van Milaan. Het weer vannacht neemt de wind flink in kracht toe. De temperatuur daalt tot ongeveer 7 graden. Morgen bewolking, veel regen en veel wind. En het wordt dan een graad of 9. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Inspiratieradio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Inspiratie Radio, wij zijn Herman Harms en Marjo van Linnen. en zometeen komt Richard Uitenhek nog en onze speciale gast van vanavond. De gast van vanavond is Peter van Kam, hij is muzikant, gitarist, mantrazanger, organisatie van onder andere eigentijds festival, winterfestival, Lelands festival en meer van dat soort dingen.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 Dat ben ik ook met een je eens, ja. ja. We <laughs> hebben heel veel regen gehad afgelopen jaar. En eh, het wordt nu wel tijd dat het gewoon uh, mooi gaat worden. Ja, mooi, mooi van, met weer, maar mooi van evenement ook. Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. En welke evenementen heb jij in gedachten nog? Ah, er komt een nieuw evenement op het Gassersplein. De kofferbakverkoop. Oh? Ja, dat wordt een, uh, een, een soort rommelmarkt, maar dan vanaf de auto... Dus onze bedoeling is dat er uh, 35 auto's uh, op, op de markt komen. Ja, oh, hier spannend. op het Gassersplein op ja? de markt komen staan 35 auto's is ons doel. Dus uh, ja, heel erg mooi. Um, eind van het jaar kerstmarkt, een hele grote willen we. ...dat het echt, echt knallend is. Maar samen met Pinter Wonderland? Dan moeten we maar even bekijken of dat een mogelijkheid is. Dat kan je altijd vragen natuurlijk. Ja, <laughs> we zullen het wel zien. Ja. ja, en dan komen... ...het is gewoon te veel om op te noemen. Heel veel mooie evenementen. Nou, vertel, dat, uh, vertel. Kunstfestijn komt natuurlijk ja. weer terug. Kinderen, talentenjacht. Leuk. En uh, dat is samenwerking met de Jaarmarkt dit jaar. Dus uh, een nieuwe samenwerking in, in die trend dan. Want daar werken we natuurlijk al mee samen. Uh, we zijn bezig met een kindervestijn weer op het strand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 Dat is allemaal een beetje nog uh, in de ontwikkeling. Ja, in de ontwikkeling uh, inderdaad. Ja. Dus, uh, en je zangverstein. Hoe gaat het? Ja, het Talent of the Voice, toevallig, heeft Richard uh, buitenhek uh, in de uh, laatste voorronde gezeten. Met, uh, als jurylid. Als <laughs> Nee, als jurylid. Oh, oh, oh. Wacht even, hij kan wel zingen, want hij zat bij ons op het koor. Dus hij kan echt wel zingen. Nou, meestal is hij de kerk uit voordat ja, hij uh, uh, uh, wordt. We <laughs> weten uit betrouwbare bron dat hij kan zingen. Ja, okay. Okay. Hij oh, kan okay. heel goed jureren nou, ook, uh, maar zingen ja, kan Zullen we dat tijdens de halve finale?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 Scale. she was a painter and worked in the hills and we terugluisteraars bij Inspiratie Radio. Ik ben nog vergeten te zeggen dat ik jullie allemaal een, een heel mooi 2012 wens. In veel licht en liefde en vooral gezondheid. Dat vind ik um, erg mooi.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 ik ga onder andere ook, dus een heel ander straatje met Linde Wormhout, Shamaan, ga ik trommels bouwen. We gaan shamanentrommels maken in een sessie van zes lessen bij de Roos in Amsterdam.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 Ha-maker. Uh, Venus is geen vamp. En het uh, Parijs van Venus. Uh, uh, ja, Parijs van Venus. Nee, Parijs van Isis. Sorry, oh, Parijs van ik Isis. Ik weet het niet, hij weet het. Uh, wij gaan een, een, een, een soort opleiding maken. Die tot ver in 2013 loopt. Dus ik ben tot 2013 sommige data al bezet. Okay. Uh, niet op zondag hoop ik. Van, nee, niet op zondag. Hm. Waarin we dus de godinnencultuur gaan uitleggen, promoten en...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 Ja, en dat zit dus in die window of time tussen 2008 en 2013. Dus we moeten allemaal in ieder geval rond die tijd kaarsen hebben. Ja, lichtje aan. Lichtje aan. Lichtje aan, toch? Lichtje in ons, licht ons en hoofd moet aan. Ja. Ja. Ja. Inmiddels is ook in de studio ga je via het Richard. Richard, welkom. Ja. <laughs> welkom, ja. Richard. Heel erg, sorry dat ik te laat was. Ik had, toen jij belde, echt overtuigd dat het vijf uur was. <laughs> Niet dus. En ineens zei je dat het zes uur was. Ik schrok me, met het hoedje is me volgens mij nog nooit gebeurd in nee. mijn leven. nee. Voor jou ben, zeker niet. Ik ben vandaag met een groep singels uh, wezen wandelen als gids oh, ja. door de duinen. Ah, kijk. Uh, en het was, uh, was, erg, het was erg gezellig. <laughs> <laughs> en Misschien dat het daar weten waar ik heeft. Maar uh, nou ja, in ieder geval, ik ben blij dat jullie toch hebben opgevangen. en dat Het, uh, het klinkt heel erg gezellig. Ik heb het de eerste deel van de radio-uitzending gehoord. Mm -hmm. okay. Ik ben heel blij dat Rob vond dat ik goed kon zingen. <laughs> hey, ik ook. Hey, dat hoorde hij dan. Je he? he? ja. ja. ja. <laughs> ja. hebt ook meegekregen dat Peter, de onze gast eigenlijk van vanavond, ja. onderweg is en met pech gestaan heeft.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 Je luistert naar het heerlijke nummer Everyday Will Be Like a Holiday, gezongen door... Carol King. Nou, Herman uh, wist het meteen. Die hoorde het ook meteen. Vind ik wel leuk, eigenlijk. Ja, nou, dus veel mensen... Uh, ja, het we... ja, ja, mijn... ja, Het is de beste zangeres. Ik weet dat jij ja, dat vindt. Ja, ja. Misschien heb ik daarom dat nummer wel gekozen, hoor. Om even ja, mee te dankjewel. starten. Ja. Uh, nou, veel mensen denken bij Carol King meteen aan het nummer You've Got A Friend. Jij waarschijnlijk ook. Ja, en uh, hoewel dit nummer wel door haar is uh, geschreven, was het uh, James Taylor, die in uh, 1971 een uh, uh, ja, enorme hit uh, mee scoorde. En uh, wat heel leuk is uh, om te weten, dat uh, Dussies Springfield, dat nummer in 1971 ook heeft opgenomen. Maar op dat moment dus een breuk had met, uh, met de platenmaatschappij. En het nummer is pas in 1999 uitgekomen. Dus uh, 28 jaar later nadat het opgenomen is. Wordt er even een remix gemaakt. En dan wordt het opnieuw uitgebracht. Overigens geen uh, grote hit geworden toen uh, van haar. Um, Carole King heeft uh, zelf diverse grote hits uh, gescoord. Zoals uh, I Feel the Earth Move. En It's Too Late.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 je werkelijk bent en al die schillen eromheen die vallen voor dat moment als het ware een beetje weg waardoor je dus heel erg contact krijgt met die ik en het leuke is specifiek in deze dan nou gaat de, de telefoon van uh, Herman. Peter, het is Peter. Peter. Ja. Oh, Peter. Ja. Peter, we zitten midden in de uitzending. Maar ik, Hallo. Ik, denk, ik denk ook. Mag ja. nee, ik denk ook Jij dat ook, uh, als je als je kijkt op de luisterverk. <laughs> Gaat, ja, uh, Herman gaat nu even de luidspreker, um, maar hij is een heel ingewikkeld apparaat. Lagen. Dus hij <laughs> hoopt dat hij het goed vindt. Peter, te... kun je me horen? Ja. Oké, okay. is het te horen? Ja, ja, ja oké, okay. je bent nu live in de uitzending. Nou, gezellig. Hi Peter. Uh, dag, Hoi Peter. <laughs> dag, <uman>. Hoi, Herman. <laughs> Hoi. Ja, ik belde alleen om uh, de weg te vragen. Oké, okay, nou, die gaan we je wijzen. Goed de beschrijving, laat me in de streek. Ik ben uh, nu rondjes aan het rijden op de Rotonde. Uh, oh, jij. Oké. Het is straat. Oké, okay, ik geef je even over aan Richard met de telefoon. Dan gaan wij even hoeft niet met de luisteraars alle uitzenden. luisteraars, hoeven dat mee te krijgen. Nee. Nee. Uh, het, is wel, het is wel jammer dat uh, Richard nu wegloopt. Want ik had eigenlijk willen vragen. Want hij zegt wel stilte. Maar dat is natuurlijk ook omdat je naar iemand moet luisteren. En ja, maar je, dan ik... moet, ja, klinkt een beetje raar. Maar als je moet luisteren moet je ook nadenken. Of je wel wil luisteren. Oh, en wat voor antwoord je gaat geven natuurlijk. Ik weet niet of je het boek Eten, Bidden, Beminnen kent. Dat nee. is een, uh, ook nee. uh, Eat, Pray, Love. Het is ook als film uitgebracht. Ja. Uh, dat is een geweldige film. Mm -hmm. geweldig boek. Mm -hmm. Daarin uh, is op een gegeven moment een, een dame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 Maar ik heb het zelf niet gedaan, dus ik denk ongetwijfeld dat uh, Richard daar meer over kan vertellen. Ja, maar Richard loopt nog steeds met de telefoon. Ik nog steeds aan het uitleggen, volgens mij. Ja, kan je het overnemen? Ja, ik kan het overnemen. Ja, ja oké. Okay. Mijn dochter is ook in de studio en die zal even...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 Mediteren bent. Okay. Namelijk, je wil helemaal nergens te mee, mee te maken hebben. Je wil nergens aan te denken. Dus het eten moet al op de zijn. Al het andere moet helemaal klaar zijn: koffie, thee, alles moet, uh, moet geregeld zijn. En dat hebben ze dus heel goed door in zo'n zendklooster. Doe je dat thuis en je moet bijvoorbeeld een je pakken, hop, dan schiet je weer in je hoofd. Nou, dat hoeft dus daar niet. Je kan dus alles loslaten je hoeft dus helemaal nergens aan te denken. Alles wordt voor Maar ook erin. geen telefoon en social nee. media die je afleidt. Nee, je, je, je mag niet dat bellen. Dat weet ik. Maar ik bedoel dat... Je mag niet schrijven. Nee. Je mag niet lezen. Nee. Je mag helemaal niks. In dat die lijk, zin. Dat lijkt me eigenlijk heel saai. Maar thuis is ja, maar dat, dat, dat is bedoel ik heel moeilijk. Omdat dus... Ja, thuis is dat onmogelijk. Bijna onmogelijk om ja. dat voor elkaar te krijgen. Ja. Zo, zo overal denk ik voor mij... Ik zou de... Ik ben bang dat ik dat niet zou kunnen. Mag ik wat vragen?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 Meer leuk vind, ik Ik zou willen mee. dat, uh, dat al me meerdere mensen dat deden. Toch? Ja, en toch ook de, me de, me de mensen die uh, zeggen van, nou ja, dat mensen is gek. Nou ja, dat zal ik wel, want dat ben ik ook wel. <laughs> ja, uh, ja. Het is ook wel heel relatief, hè? <laughs> ja, he? ja, weet je nou, wat gek? Sommige mensen die gek zijn, die vind ik veel stuk prettiger dan. Uh, ja, ja, een prettige soms, misschien. Ja, ja, ja. Soms is het uh, gek leuk, toch? Ja. Ja. Nou, en uh, ja, ik, ik heb wel bedacht dat ik gewoon mezelf ga blijven zijn. Oh, nou.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 Heb je hem nog geïnterviewd? Nou, hij zegt alleen maar woe, Maar <laughs> hij, hij, hij moest even mee, want daar was de hele middag alleen. Oh. Want we opgetreden hebben ook vertreden natuurlijk in, in, in, in de, in de Agatha-kerk. En dan was hij de hele middag alleen. Dat was een beetje zilig. Dus oh. hij, hij mocht hij wel even ja, ik mee. Ik moet wel zeggen dat ik het de liefste hond vind die ik ken. Ah, ja, dat vind ik wel lief dat je het zegt. Hij, hij is ook heel lief. Ja. Ja, ja. Hoe was het optreden in de Agatha-kerk?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 You never know. You never know. Hey. Stel je open en doe het. En je gaat weer lekker met Geert op stap? Ik ga met Geert op stap. Kimpen. Met Christine Pannenbakker op stap. De met vrouw. Linda Wormhout het een en ander doen. Ja. Uh, met uh, Pansovia Academie. Uh, ga ik iets doen?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 ook naar bepaalde klanten toe. Ja, sommigen vinden dat niet, uh, niet zo leuk. Maar het leuke van Inspiratieradio Rob is dat je je partner ook nog eens ziet. Nou, <laughs> <laughs> precies. Anders mailen we wel. Precies. Ja. Ja. En we wel allebei aan ja. de andere kant van de studio nu. Maar okay. de eerlijkheid, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat uh, binnenkort zullen we elkaar weer wat minder zien want uh, de administratie moet weer gedaan worden. Nou, nou dat ja. gaat ja. zij en, weer. Ik werk uh, overdag ah, en Mario die heeft zoiets van zo, die erop. Ik doe dat lekker rustig s'nachts. Want dan uh, heeft ze dat gezeur van mij niet aan de kop natuurlijk. Dus, uh, moeten wij nu ja of nee? <laughs> nee hoor, nee, dat hoeft helemaal niet nee. hey, Mooi Rob, dankjewel En dan wil ik graag Peter Kan. Uh, even naar de, mag de microfoon even naar uh, Peter? Uh, ja, moet ik zijn even, we... dan moet ik even kijken of ik hem uh, eruit Nee, gewoon uh, die kant Gewoon kan Naar beneden op. toe gewoon naar beneden Wa Wacht even hoor, we moeten even een beetje gaan verbouwen moment. Nee, hoeft maar niet, gewoon de microfoon naar beneden Zo Peter, hoor je me? Uh, ja, ik Nou, heel erg welkom Peter. Ontzettend naar dat je, dat je ja, dat je auto hebt gehad. Maar nou, ik ben ontzettend blij dat je hier nu uh, bent. Hoe, uh, hoe, hoe, ja, hoe voel je je zo na, na zo'n ongelooflijk rottige, in het donker, ja, dat zo'n auto hebt enzovoort? Nou, ach... Weet je, je lichaam moet ergens zijn. Ja, dat is wel een hele mooie spirituele opmerking. De ene, de ene keer is dat in een prettige studio en de andere keer in een koude auto. Maar nou ja, ik probeer het te nemen zoals het komt. Ja. En dat, nou...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 Nee oh, okay. Dus dat is voor volwassenen Ja, ja. En, en hoe, wat moet ik me voorstellen, een boek over Jezus Want dat klinkt nogal uh, Ambitieus Ja, Ja, er zijn natuurlijk al uh, 19.284 boeken over Jezus uh, Verschenen Ja, het best, best verkochte boek ter wereld ook hè? Ja, uh, op dat... wel, ja. <laughs> ja Ja um, Ja, hoe zeg ik dat even In, in een paar woorden Ja uh,